Karel de WC-rol. Overzinnelijkheid, gezond eten en het knetterende resultaat ervan. Geschreven en ingesproken door Manon de Groot van Gelder. Illustraties en grafisch vormgeving door Doreen Moret. Elke gedraaide drol veegde Karel voor zijn lol. En had er iemand een zee van plas? Of kwam er toevallig diarree aan te pas? Dan schrok hij niet terug... Wel nee, Karel die zat nergens mee. Hij was een echte vakman, hoorde je vaak zeggen. Bij hem kon je gerust een kunstwerkje leggen. Alle billen maakte hij weer glimmend schoon. Dat hoorde bij zijn werk, dus dat deed hij gewoon. Winden, knetteren en spetteren, trompetteren of grote hopen, van Karel mocht je echt alles laten lopen. De andere rollen. Nog op de houder, de een wat geel, de ander al wat ouder, keken vanaf hun plek verbaasd toe. Want hoe hard Karel ook veegde, hij werd nooit moe. Zelf vonden ze een dag vol poep en pies, gek genoeg, best wel een beetje vies. Toch moesten ook zij al snel aan de bak. Dat hoort nou eenmaal bij het wc-rollenvak. Want hardwerkende rollen, onze Karel voorop. Werken maximaal één dag en dan zijn ze op. Bij sommige gezinnen gaat een rol iets langer mee. Die leven bewust of gaan te weinig naar de wc. Met nog een halve dag te gaan, vervolgde Karel fluitend zijn pad. Hij leefde voor zijn werk en gaf elk paar billen alles wat hij had. De ochtendplasser en de nachtpoeper. De worteleter en de Nutella-snoeper. Nooit was zijn buikje ervan vol. Karel had wat je zegt: passie voor de drol. Het liefst wilde hij zijn hele leven blijven vegen. Maar plots zag hij zijn laatste vel en moest hij onverwacht snel zijn pensioen overwegen. Het zweet brak hem uit over zijn hele rol. Ineens was hij dun en niet meer mooi vol. Hij had nog één velletje over voor iemand die moest plassen. Maar het resultaat van een Big Mac. Zou onmogelijk passen. Snel bedekte Karel zijn kale kartonnen huid. Al voelde hij zich leeg en nam een dapper besluit. Hij zou professioneel blijven, tot het bittere einde. Dus keek hij streng naar zijn collega-rollen en zijnde. Wie kan per direct mijn rol overnemen? Anders komen ze hier zwaar in de problemen. Sofietje riep stoer. Laat mij het maar doen. Ik hou van hard werken, dan kan jij met pensioen. Hij rolde naar links en zij greep haar kans. Vergiste hij zich nou? Of had hij daar chance? Met zijn hoofd in de wolken en zijn hartje in brand... wilde hij nog wat zeggen. Maar toen kwam de hand. Was dit nu het einde van Karel zijn leven? Nee, wacht, riep Sofietje. Hij heeft nog zoveel te geven. Gooi hem nog niet weg, want echt waar, Karel is heel goed recyclebaar. Gelukkig werd haar dappere daad heel slim beloond en werd Karel een dag later tot verrekijker gekroond. Dat was even wennen en best een beetje raar, want nu was hij niet meer alleen, maar samen met haar.